Overlevenden van het bootongeluk bij Libië zijn met een marineschip in de haven van Palermo aangekomen. Daar staan medewerkers van het Rode Kruis en artsen zonder grenzen klaar om eten, schoenen en kleding uit te delen. Aan boord zijn 367 vluchtelingen, onder wie ook jonge kinderen. Onder de vluchtelingen zijn veel mensen uit Bangladesh. Gisteren sloeg een vissersboot met zo'n 600 vluchtelingen om toen het marineschip de boot naderde. In Egypte zijn de feestelijkheden begonnen rond de opening van het tweede Suezkanaal. Het kanaal is een prestigeproject van president Sisi. De plannen bestonden al langer, maar hij gaf opdracht om met de aanleg te beginnen en hij verricht ook de opening. De aanleg van het nieuwe kanaal heeft elf maanden geduurd en 7,8 miljard euro gekost. Egypte ontvangt jaarlijks enkele miljarden aan tolgeld voor het Suezkanaal.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 Vanavond en vannacht in Limburg kans op onweer. Morgen eerst zonnige periode, maar later landinwaarts kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het nos Shop. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A15 Rotterdam-Europoort. Vanuit Rotterdam voor Spijkenissen 5 kilometer. Vanuit Europoort zat er vanuit Rozenburg 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie... Я не знаю, что это за...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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon -Zee. Zee. Zandvoort. En zomer Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de muziek boulevard. Meer luister, plezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zandvoort.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 to men heart Tenten zijn opgebouwd op parkeerterrein C van het circuitpark Zandvoort. In 2015 presenteren wij u in een tentencomplex dat de sfeer van nostalgie ademt... plus klatergoud en kroonluchters zorgen voor een sprookjesachtige circusbeleving. Een nostalgische voorstelling waarin romantiek, acrobatiek, dieren en humor de hoofdrol spelen. In een bijna twee uur durende klassieke voorstelling in nostalgische sfeer gebracht door internationale artiesten van over de gehele wereld. Laten wij u een sprankelende circusfeest zien met een passie voor nostalgie. Het circus heet er ook niet voor niets renaissance. Kortom, eerlijk en heerlijk circus voor de hele familie. Wij geven nieuwe elan aan de klassieke circus van leer. De aanvangstijden van onze voorstellingen zijn vanavond om half acht... Vrijdag om 3 uur middags en om half acht s avonds. Zaterdag om 3 uur en half acht s avonds en zondag de laatste voorstelling om 2 uur middags. De kaartverkoop, de circuskassa is op speeldagen geopend van 11 uur tot de aanvang van de laatste voorstelling. Telefonisch reserveren kan tijdens de kassa openstelling via 06 136 333. 9, online kaarten bestellen is mogelijk via www.circusrenaissance.nl Bij online kaarten kopen krijgt u een korting van 5 euro per persoon. In winkels, maar ook thuis, worden de flyers verspreid... welke recht geven op een vorstelijke korting van wel 5 euro. Op de toegangsprijzen voor alle voorstellingen en rangen.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 De Zandvoortse hockeyclub bestaat 80 jaar. Dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Samen met de 360 actieve leden, maar hopelijk ook met heel wat oud leden... wordt op 29 augustus het jubileum gevierd. Op 29 augustus wordt een dag vol hockey en gezelligheid voor jong en oud. In de middag onder meer een clinic met tophockeyers... een spectaculaire waterglijbaan, hockeykermis en een springkussen voor de jeugd. Bovenlander Hockeykampen maakt het mogelijk dat alle sportieve activiteiten gratis zijn voor alle jeugdleden. Voor de oudleden, lunch, de barbecue van Slagerij Horneman en het Lustrumfeest met lokale bekende dj's zijn online kaarten verkrijgbaar via de website www.zandvoortsehockeyclub.nl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 Thank you Jazz Behind the Beach 2015. Terug van even weg geweest, Jazz Behind the Beach in Zandvoort. Het grote podium en de vaste muziektent op het Raadhuisplein wordt dit seizoen de place to be met optredens uit het topsegment van de Nederlandse jazz en aanverwante muziekstijlen. Om 7 uur s'avonds wordt de spit afgebeten door een heerlijke Dixieland-band. tevens in de pauze van het hoofdpodium. Met hun niet aflatende vrolijke deuntjes zullen zij de toon zetten naar de avond volgevarieerde muzikale hoogtepunten. Jazz Behind the Beats 2015 vindt plaats op het Raadhuisplein in het centrum van Zandvoort op zaterdag 8 augustus. Aanvang van het festival 7 uur s'avonds en we gaan door tot in de kleine uurtjes. En de toegang is gratis.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 Sjoe de Boel toernooi op landgoed Kasteel Keukenhof, 8 augustus. Na twee geweldige edities in 2013 en 2014... gaan we voor de derde keer het toernooi spelen op het prachtige landgoed... rondom Kasteel Keukenhof. Het is een open toernooi voor recreatie- en wedstrijdspelers... die gewoon eens lekker op zijn Frans een dagje willen boelen. Er wordt gespeeld op lanen en paden van de bossen... en de tuinen rondom het kasteel. Zoals Sjoe de Boel van origine bedoeld is... Naast het toernooi voor recreanten wordt er een prestatietoernooi georganiseerd... met geldprijzen voor hoger spelende wedstrijdspelers. Voor het wedstrijdtoernooi is een licentie verplicht. In 2014 hadden we in totaal 175 doubletten ingeschreven. De verwachting ligt voor 2015 nog hoger. Bij het inschrijfgeld is inbegrepen gratis parkeren... kopje koffie of thee en een kleine warme maaltijd onder de middag. In deze prachtige ambiance is er ook ruim gelegenheid om, tussen de wedstrijden door, op diverse locaties en terrassen van het koetshuis, de hoefboerderij en het washuisje, tegen zeer redelijke show de boel prijzen een hapje en een drankje te nuttigen. Gezellige muziek zal het geheel complementeren. Dit is ZFM Zandvo. ZFM du -du -du -du -du -du.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 ZFM Westkust weerbericht. Met 30 en 32 graden werd het in het oosten en het zuid open Tropisch. In het westen was het vanmiddag iets minder warm. Doordat de wind westelijk wordt. Later op de avond en het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen meer bewolking met in het oosten kans op neerslag. Ook zaterdag nog kans op een bui. Daarna zonnig, droog en warm. Vandaag was het vrij zonnig al trokken oogvelden hoge bewolking over het land. Bij een zwakke wind uit het zuiden tot het zuidwesten... steekt de temperatuur snel. In het oosten van het land werd het met 30 en 32 graden tropisch. In het westen werd het 25 tot 28 graden... doordat de wind naar het westen draait. Aan de kust kwam een vrij krachtige wind te staan. Vanavond verschijnen in het zuidoosten wolkenvelden... en later in de avond neemt de kans op een regen- en onweersbui toe... Komende nacht kunnen in het oostelijke provincies op meer plaats... een paar lokale onweersbuien ontstaan. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen trekken over het oosten wolkenvelden... en daar kan nog een enkele bui tussen zitten. In het westen laat zich de zon vaker zien en blijven het droog. Het wordt 22 tot, 20 tot 22 graden. In het kustgebied en in 25 tot 27 graden in het binnenland. In de avond kunnen enkele onweersbuien ontstaan. De kans op buien is in het oosten groter dan in het westen. Zaterdag heeft de oosten een ochtend te maken met bewolking en een lokale bui. In het westen schijnt de zon en geleidelijk breiden de opkaringen uit naar het oosten. Door een matige noordwestenwind wordt het niet warmer dan 20 tot 25 graden. Zondag stijgt er temperatuur een paar graden. De dag verloopt zonnig en het blijft droog. De dagen daarna kunnen we zomerse temperaturen en flink wat zon verwachten... Daarna neemt de kans op een onweersbui geleidelijk toe. Hallo Jim What do you say Remember my love Well I lost her yesterday Tell me, Jim, what's new with you? You found another girl. Well, I hope she'll be true. Jim, you can't trust her. What's your girl's name That's very funny Cause my girl's was the same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 Papa Luigi en Amici. Zaterdag 9 augustus vanaf 5 uur in het Wapen van Zandvoort. Lekkere Gypsy Jazz en gratis entree. Meer informatie, Wapen van Zandvoort. Telefoonnummer 06-133-25770. En het e-mailadres is wapenvanzandvoort.nl. En het is om 7 uur s'avonds afgelopen. Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande Et les peuplades sans musique Bien sûr, tout ce manque de tendre, Et il n'y a plus d'Amérique Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur Pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites. Et puis la mort qui est.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 à les aider Et nos amours qui ont mal aux dents bien sûr le temps qui va trop vite ces métros remplis de noyés la vérité qui nous évite mais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 On n'est que suifs Et tous ces hommes Qui sont nos frères Tellement Qu'on est plus étonnés Que par amour Ils nous lasserent mais, mais voir un ami Pleurer alle peuters verzamelen. De peuterbiep is weer gestart in Bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Woensdag 12 augustus om 10 uur s morgens is het weer zover. En zijn de peuters en hun ouders, grootouders of oppas... welkom in Bibliotheek Zandvoort. Louis-David's carré nummer 1. De toegang is gratis.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 De website is www.bibliotheekzuidkennemeland.nl En het is om 12 uur afgelopen.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 You're a real mean guy De streekmarkt op Kasteel Keukenhof is inmiddels een begrip in de regio Lisse en daarbuiten. Op woensdag 12, 19 en 26 augustus organiseren we de jaarlijkse streekmarkten. Voorafgaande jaren werden de markten dagelijks bezocht door ruim 1500 bezoekers. Bezoekers kunnen in een ontspannen sfeer hun aankopen doen bij ruim 60 kramen van streekbrooddrukte tot lifestyle. Entree en parkeren zijn gratis.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 Uiteraard kan er ook worden geluncht. Wij adviseren altijd om vooraf te reserveren voor de lunch via 0252-750690. Mogen wij u verwelkomen? De rondleidingen tijdens de drie streekmarkten kunt u tegen een vergoeding ook deken nemen aan een rondleiding door het kasteel. Kaartjes voor de rondleiding zijn te koop in landgoedwinkel De Pioen, tegenover restaurant Tante Ali. De rondleiningen starten om 12 uur, 1 uur, 2 uur, 3 uur en 4 uur. Cause you don't care about me. My heart. Baby, you got the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 Unshamed my heart Oh, please, please set me free Spell. I spell like a man in a trance. like a man in a Whoa, you know darn well. well that I don't stand a chance, don't don't stand a chance. so unshamed Yeah, please, please set me free Please set me free I oh, want you set me free Please set me free oh, oh, set me free Please set me free Wow, set me free, little girl Please set me free Nas, Jess, behind the beach hebben een tweetal horecabedrijven besloten om een oude traditie in ere te herstellen. Jazz behind the bar op vrijdagavond. Aanvang 9 uur s'avonds. Bij Jengs Salon treedt de zeer talentvolle zangeres Kate van der Hurk op met haar eigen combo. Een combo dat overwegend Nederlandse jazz speelt. Het combo schrijft haar eigen teksten en muziek. Bij Mooi Weer speelt het combo op het gezellige terras van Jenks. Bij Laura en Hardy treedt de voormalige Europees kampioen Boogie Boogie, pianist Martijn Stok op. De jengsalon kan men vinden in het Dorsplein en Laura en Hardy in de Halterstraat nummer 46. Coming home to your loving heart to the one that I once threw away and broke apart. I want Get your pride Now my world is falling round me I got nowhere to hide